VN-chef Guterres zegt dat de wereld zich niet moet laten intimideren door Israël. Aan de vooravond van de jaarlijkse algemene vergadering gaf Guterres een interview aan persbureau AFP. Tijdens de, euh, tijdens de vergadering zullen enkele landen de Palestijnse staat erkennen. Dat kwam ze op felle kritiek van Israël te staan. De VN-chef zegt dat internationale druk juist nodig is. Bij een grote controle in Rotterdam zijn vannacht 115 mensen betrapt op rijden onder invloed. Zo'n 100 mensen hadden gedronken en 18 mensen werden betrapt op een combinatie van alcohol en drugs. Verder bleek één auto gestolen, werd vuurwerk gevonden en zat bij een dronken bestuurder een kind op de achterbank. Bij de controle waren op zeven plekken 250 agenten ingezet. Het was voor het eerst in jaren dat er zo'n grote actie was. De bedoeling was dat iedere automobilist in het centrum van Rotterdam een blaastest zou doen. Door een grote stroomstoring in Den Haag hadden tienduizenden inwoners vanochtend korte tijd geen stroom. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Wel zegt de veiligheidsregio Haaglanden dat er vanochtend rookontwikkeling is geweest in een spanningskast van netbeheerder Stedin. Het is niet duidelijk of dat iets te maken heeft met de stroomuitval. Het weer eerst zon, maar vanuit het zuidwesten volgt bewolking. Vanmiddag trekt regen over, met daarbij mogelijk onweer. Voor die tijd kan het 21 tot in het zuiden 28 graden worden. Morgen vallen er ook enkele buien bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij Knoop in Bad Hoeverdorp... nog wel drie rijstroken dicht door een ongeluk...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 Diep in mijn hart, kan ik niet boos zijn op jou, blijf ik je toch altijd trouw, dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart, is er slechts één, dat ben jij, jij bent toch alles voor mij, zul je dat nooit want jij bent huis niet slecht, wat ook een ander van je zegt. Lief, nee, nee, denk toch eens aan, samen door het leven te gaan. Heb dan jouw liefde voor taal. Maar praten, ik trek me er niks van aan. Want een misstap in het leven maakt hem zo veelen. Haast ieder mens heeft wel eens een fout begaan. Te gaan. heb dan jouw liefde voor Goedemorgen zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, daar zijn we dan nou weer met uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, een eerbetoon aan uh, Gerard Koks en Joke Bruijs. Uh, Marja? Ja, ja ze, uh, ze zijn beide overleden in dezelfde week. Dus. ja. Het ja, dat was, wel heel frappant. Dus. Was wel, dat was wel heel bijzonder, ja. ja. Uh, nou ja, Marja klopt, doet de techniek. De redactie is gedaan door Hans Botman. Mijn naam is Ben Zonneveld. En wij gaan uh, het programma doen vandaag. We gaan praten met Peter Tromp over twee onderwerpen. en Het begint met de herfstfeer en daarna Classic Express. Een, uh, een ding wat met scholen en gedaan gaat worden en zo. De VVD is als eerste en bijzonder vroeg met zijn partijprogramma. Sven Drommel gaat ons uitleggen waarom en hoe. Um, Willem Strooman komt ook nog even vertellen... over Classic Concert van morgen. En in de tweede uur gaan wij uh, luisteren... naar een interview van Carina Veren... over de opening van het Zandvoort Museum. Ja, dit weekend is het ook open dag... Vanmiddag van, Peet, twee uur? Ik dacht vanaf twee uur, ja. Van twee tot vier ongeveer, ja, dus uh, ga ja. even lekker kijken. Het ziet er goed uit. De wethouder Beluis komt ook langs... want er is natuurlijk heel veel gesproken over het GVVP... het gemeentelijk vervoers- en verkeersplan. Uh, veel veel uh, gepraat en uh, gedoe in de raadzaal... dus uh, het is teruggetrokken, teruggegeven eigenlijk. En hij gaat ons uitleggen hoe dat zit... En ik wil ook nog even weten hoe het met de krocht gaat, want dat is weer uitgesteld. En als laatste hebben wij een gesprek met Paul Boelens... over het keizer van Hoek van Holland naar Den Helder. Dat is toch een heel eng mooi, ja? Ja, absoluut. <laughs> ja, ik, het is ook heel mooi om te zien. ja, ja. ja. dat dus nou, er voorbij komen. Dat, uh... Het is een gigantisch evenement, dus ik, uh, ik wil daar wel het een en ander van weten. Goed. Een muziekje of gaan we met meneer Trom praten? Wat jij wil. Nou, laten we maar met uh, Peter gaan praten. Want die Om die, heeft die, uh, die van alles te vertellen. We gaan van tevoren afspreken dat hij niet meer dan tien minuten krijgt. Goedemorgen. <laughs> Wat P zei je? Twintig minuten? Ja, wij hebben jou wel eens eerder gezien. En als jij jou, jou, jou aanzetten, dan ga je niet meer uit. <laughs> <laughs> dus um, we, gaan, we gaan daar wel een beetje op letten. Maar gekkigheid, uh, Peter, je bent uh, vaak genoeg hier te gast. Ja. Vroeger heel veel um, met Classic Concert. Dat is overgenomen door een ander... Uh, Bestuur. Bestuur, maar uh, we komen straks nog even op Classic Express. Um, nog steeds bezig met allerlei zaken in antwoord. Jawel. Hoe is het met de aankleding verantwoord? Zandvoort? Ga aan de hand. het duurt lang, maar uh, ga aan de hand, wordt het allemaal wat beter. Waar we nog steeds veel problemen mee hebben, dan spreek ik als uh, voorzitter van de ondernemersvereniging, ja, ja. is de kwaliteit van het uh, uh, uh, straatniveau. En dat staat toch ergens ik, in een beleidsvisie. Hè? Dat daar uh, staat al jaren in de beleidsvisie, zoals het ook al een beleidsvisie. aanpassend in. van infrastructuur staat Aanpassen erin. van infrastructuur. En daar hoort ook het pleinenplan bij. Om maar met het raadhuisplein te beginnen bijvoorbeeld. Dat gaat dat de dit... VVD gaat daar prioriteit aan geven. Las ik ja, van Ja, maar dat deed de VVD vier jaar geleden. Dat ah. deed het CDA uh, acht jaar geleden. En dat deed de toenmalige OPZ twaalf jaar geleden. Met andere woorden... Die hele kleine studie die die ligt baan. al een jaar, zeker een jaar of tien, in de kast. Zonde. En we moeten daar echt met z'n allen eens een keertje voor gaan zorgen. Weet je dat dat in uh, 2017 uh, opborrelde? Ja, ja. Met het zogenaamde plan Berense, van Leo. Van Leo Miesenbeek. Dat heeft Berense, Joop Berendsen, de toenmalige wethouder, toen opgenomen. Ja. Ik heb verschillende meetings meegemaakt met Joop in het Haarlemse toen al. Uh, waarin die pleinenstudie gesproken werd. Ja, en als de Raad het dan weer afkeurt. Mm -hmm. En nog eenmaal afkeurt. Het is ook lastig. Het is ook lastig. Ik moet eerlijk zeggen, het laatste plan wat ik heb gezien. Dat het plein in tweeën wordt. Dat het geen getonden meer wordt. Dat vind ik een hele mooie oplossing. En wat ik graag zou willen zien. Is ook dat het muziekpaviljoen dan ook op die plek blijft staan. Want, Kort al draaien. Ja, want dan kunnen we het muziekpaviljoen ook gebruiken. We kunnen het muziekpavillon nu niet gebruiken, omdat die bus vier keer per uur die ronding maakt. En daar kan je dan geen concerten geven. Dan is het echt een afgesloten plein. En dan kunnen we veel meer met het muziekpavillon doen als dat er nu gedaan wordt. Ja. Nou ja, in, in het begin van het muziekpaviljoen of in het begin. Uh... Toen werd daar nog wel een concertje gegeven. Werd die halve ja. rotonde afgesloten. De halve rotonde werd afgesloten. Ja. En dat was ook onder auspiciën van het OVZ die dat deed. Ja. En uh, dat was gewoon leuk. En er werden daar gewoon... Uh, ik huurde iedere keer vijftig uh, stoelen. Tachtig stoelen? Ja, 80, vijftig, <laughs> tachtig stoelen. En die werden op straat neergezet. En die ja. ging zitten, ging zitten. En we hadden allerlei muzikanten die ja. daar hun, hun deuntje deden. Op allerlei verschillende manieren. En, uh, ja, dus als dat bij het plein terugkomt in je eruit lag, dan klaar is het eigenlijk. Maar ja. En we moeten geen plein maken die alleen maar gebaseerd is... op drie of vier grote evenementen nee. per jaar. Moet een plein dat zijn. moeten we met z'n allen niet ja. willen. Want dan krijgen we weer een stenenbak. Zoals we dat ook op het Gasthuisplein hebben. Om het te noemen. Gewoon een mooi plein maken. Ja. Maar daar, daar kwamen we niet voor. Daar gaan we, nou, het, is, het is wel iets wat speelt. Ja. En... Uh, ik in het eerste verkiezingsprogramma wat ik gelezen heb, daar staat het ook een stukje over in. Okay. Dus ik ben benieuwd wat anderen gaan doen. Ja. Ja. En dan gaan we uiteraard eens teruggrijpen naar wat in de vorige verkiezingsprogramma stond. Want He, wat heb je nou eigenlijk waargemaakt? Maar goed, dat is een ander onderwerp. Um, morgen is de herfstfair. Ja. Waarom ben het niet gewoon najaarsmarkt? Ja, daar moeten we nog eens een keertje over. Uh, uh, want we noemen het wel de lentefair. Ja. En, oh ja, de, de, de, maar de <laughs> voorjaarsmarkt en de najaarsmarkt. We moeten een beetje af in Nederland. Daar ben ik echt met je eens, Ben. Van het verengelsen van de Nederlandse ja, taal. dat vind ik ook. En uh, er is op zaterdagochtend een uh, warmpleitbezorger... altijd op NPO1, Frits Spits, Die zich daar heel sterk voor maakt. En ook heel goed is daarin. En uh, Dus ik ga gewoon voorstellen, met ingang van volgend jaar... dat we het in Nederlands. Dank voor de tip. Goed, deze. dat is één... Um, de voorjaarsmarkt was gewoon hartstikke leuk. En uh, in het midden ook. Ja. Mooi weer hadden we toen. Ja. Morgen schijnt het ook wel redelijk te worden. verhaal dan minder. Um, dit is uit handen gegeven van Zandvoortse organisatoren... naar een evenementenbureau. Ja. Um, en, uh, heb je daar goede ervaringen mee nu? Na een stroef, redelijk stroef begin... zijn we nu eindelijk op een uh, niveau gekomen... Van dat ik zeg ja... Zo wil ik het hebben. Zoals okay. we de voorjaarsmarkt hebben gehad. Uh, vanaf het begin af aan hebben wij gezegd tegen Local Concept... wij streven niet naar kwantiteit. Wij streven naar kwaliteit. Liever een kleinere markt met leuke dingen... als een markt met zes kramen, met uh, dekbed overtrekken... acht Jochim kramen pakken. met uh, oh, joch en <laughs> pakken. Normaal zag er goed uit. Ledige tastjes... Ik wil diversiteit hebben. Ik wil leuke dingen erdoor ja. hebben. En dat kost geld. Ja, goed. Uh, uiteindelijk uh, uh, betalen markt mensen ook geld om daar ja. te staan. En dat moet elkaar een beetje in balans houden. Dat gebeurt in verre na niet meer. En dat is al jarenlang vanaf het begin zo: dat de ontvangsten uit de kramen van verre genoeg zijn om de totale kosten te betalen. Oh, Oké. Okay. Ben, ik heb de tijd meegemaakt in de jaren tachtig... samen met Ferry Verbrugge, de organisator ja, van die markten... Ja. dat we naar de toenmalige dorpsregisseur uh, liepen... en zeiden van, we hebben wat hekken nodig... en stuur even mannetje extra politie... en dan gaan wij een mooie ja. verhaal. Ah, en dan hadden ja. we het hele dorp vol. Ik heb hier een lijstje met kosten... wat het kost ten aanzien van het plaatsen van de boorden... Het inhuren van uh, EHBO, uh, Rode Kruis, uh, ja. uh, hekken. Voor alles, voor alles, voor alles moet je betalen. Nee. Dus we moeten gewoon uh, uh, naar de uh, gemeente toe, economie, toerisme. En dat zit ook in het budget van economie, toerisme. Dus ook dat is hoor. helemaal niet zo'n probleem. En dan zeggen van, jongens, hoeveel komen we tekort... en zijn jullie bereid om ja. daar wat mee te doen? En het is natuurlijk best wel een attractie op zich. En uh, het is inderdaad zo dat we nu op een punt zijn aanbeleid. We hebben 108 plekken morgen. Mm -hmm. En dat zijn niet alleen kramen, maar dat zijn ook uh, trucks die heel graag komen. En zo heb je een stukje diversiteit uh, uh, zoals wij dat eigenlijk zouden willen zien. Mooi. Um, zijn er echt uitspringers bij of weet je dat nog niet? Dat is altijd moeilijk te zeggen, want uh, we Je moet hebben... wachten waar Chantal mee komt. Ja, ja inderdaad. En uh, Dat weet ik eigenlijk niet. Ik dat zag, moeten we dat uh, ik toch zag haar van de kijken. week met een foto en toen had ze een knuffelwasautomaat. Uh, een knuffelwasautomaat. Uh, knuffel <laughs> ja, er stond de meneer die knuffels te wassen. Ja, ja. Ja. Die vind ik wel grappig. Ja. Goed, dat is de markt. Morgen, hoe laat gaat die open? Hij begint om 11 uur en hij eindigt om 5 uur. Oké, okay, nou dan wens ik je in ieder geval daar veel uh, plezier mee. We gaan zeker ja. kijken. Um, je liet net Classic Express vallen, even kort. Um, ik vroeg je ook gelijk, valt het niet een beetje onder Classic Concerts? Dat valt het ook uh, onder. Het wordt gefinancierd door uh, Classic Concerts. En Classic Concerts wordt voor een groot gedeelte ook weer gefinancierd... door de gemeente Zandvoort. Laat dat duidelijk zijn... Uh, het is een onderdeel van het Prinses Christina Concours. Het Prinses Christina Concours doen wij al als Stichting Classic Concert. Ik denk vanaf 2004, 2005 ja. zaken mee. Met de laureaten. Met de laureaten. Wat zijn dat? Dat zijn beginnende <coughs> muzikanten die meedoen aan dat concours. en daar prijzen winnen. En sinds jaar en dag is het de gewoonte van Classic Concert op maand september. En dat gaat er dus morgen gebeuren een aantal van die prijswinnaars uit te nodigen... Ja. om die kinderen een podium te geven voor hun verdere ontwikkeling... in het muzikale wat ze doen. Mm -hmm. En uh, daar hebben we hele goede contacten mee. Dat Prinses Christina Concours zegt ook op een gegeven ogenblik... het is een van onze taken om de klassieke muziek... en vooral dan de instrumenten kenbaar te maken bij het... het, het de kinderen van de lagere scholen in mm. Nederland... die hebben een gigantische trailer laten bouwen... wat omgebouwd kan worden <laughs> tot een podium. Hij is 2,5 meter breed en als het podium helemaal uitzit... dan is hij 7 meter breed. Er kunnen 35 kinderen in. Oh. En die kan je als stichting zijnde... kan je die huren voor een dag, twee dagen, drie dagen, wat je wil... Wij zijn bezig met het project Klassiek in de klas. Namens Classic Concerts doen we dat. We willen de kinder... Klassiek in de klas is ook landelijk, hè? Is ook landelijk, ja. En wij gaan met workshops naar de scholen toe. om uh, te laten zien wat er voor God is. Wat een uh, ding is, het is. Maar die kinderen om die kinderen naar een kerk te krijgen. om een klassiek concert bij te wonen. is gewoon ten ene male heel moeilijk. Ja, ga je niet lukken? Kinderen hebben het ook al druk tegenwoordig in het ja, weekend. Ja, ja, dus ja, ja. Uh, we weten dat allemaal. Dus zij hebben het omgedraaid als de kinderen niet naar de concertzaal komen... komen wij met de concertzaal naar de kinderen. En dat heb ik aangegeven. We hebben dat vijf jaar geleden voor het eerst gedaan. En dit jaar is het voor de tweede keer. En niet één dag, nee, drie dagen. Woensdag, donderdag, vrijdag... zijn er in totaal in die drie dagen tien concerten gegeven. En we hebben ook gezegd... we gaan dit niet alleen beperken tot het centrum... Oranje, Nassau, we prakken de Zeevonk erbij... Ah. We pakken de Maria School gafschool erbij. We pakken de school erbij. En al die scholen hebben dus de afgelopen drie dagen een concert bijgewoond... in die trailer die geparkeerd stond op het louis -David Oh. Dus dat was lekker in het centrum. Zeefonk mm -hmm. en de school moesten wat verder. Mm -hmm. Maar de rest was redelijk centraal. En uh, er konden 35 kinderen per concert in. En er staat er een jonge dame met een harp. Hmm. Een jongen achter de piano. En een dame met een cello. En die kinderen komen binnen en er wordt uitgelegd. Wat is een cello? Wat is, wie weet wat dit is, een cello? Wie weet wat dit is? Niemand. Geen kind. <grijg> Geen idee. Niemand. Niemand. Nou ja, dat heb je met een... En dan komt uh, dochter Lief thuis en die zegt... Uh, Paps, ik heb vandaag een hobo gezien. Homo? hobo? Homo? Nee, een hobo. Wat hobo. is dat? Een hobo? Een hobopap, dat is een houten blaasinstrument. Dat was heel leuk. En moet je maar even weten. En pap, ik wil dat ook gaan spelen. Zo ja, op die manier. Die, die kan, moet het natuurlijk op. Wat de kinderen ermee doen, moeten ze zelf weten. Uh, de hele gedachte erachter hmm. is gewoon van... We weten met z'n allen dat muziekles sinds jaren dag al weggebonsoord is. Dus uh, op de scholen, op de lagere scholen. Dus op deze manier uh, komen we een stuk verder. Okay. En dat klassiek in de klas, dat gaat heel goed. We hebben nu alle scholen die meedoen. Alle vijf, vier inmiddels lagere scholen. En dat zijn in een seizoentijd vanaf begin september... tot het volgend jaar mei, zijn dat vier of vijf workshops... waar die kinderen zich in kunnen schrijven... Mm -hmm. En uh, er komt een fagotist op zo'n school en er worden groep drie, vier en vijf worden in de aula gezet. Dat meisje gaat spelen, dat meisje legt uit wat is een fagot, haalt hem uit elkaar. Vervolgens krijgen de ouders van die kinderen een brief mee. En dan zegten we tegen die ouders, moet u luisteren. Uw kind heeft vandaag de fagot gezien en uh, kunnen spelen. De mogelijkheid is om de komende vier naschoolse vrijdagmiddagen vanaf 1 uur les te krijgen in Fragot. Wat de, de, wij dan doen... Wie, wie doet dat? De Sanse Mieschool? Nee, wij, uh, ja, in samenwerking met New Wave doen we dat. Dus Paul van der Plas van uh, New Wave ja. huurt de Fragotisten. In die brief naar de ouders staat dat er een, een uh, verplichte eigen bijdrage is... van 5 euro per les. Dus die kinderen moeten 20 euro betalen voor vier lessen. Dat is om de drang er een beetje bij te halen. Ja, ja, ja. En dan komen er zo 10, 12 kinderen... Komen vier weken lang. Oh leuk. Van God spelen. Alleen we moeten wel vier weken twaalf van Gods. Zien te krijgen. En dat kost geld. Ja. Uh. En vier weken viool. Vijftien viool, dat kost ook. Dat is ook. een beetje onderwijs en cultuur, toch? Ja, onderwijs en cultuur. Maar ik heb me altijd voorgenomen van. Uh, ik ga het eerst zelf proberen. En vervolgens ga ik uh, naar onze wethouder toe. Oké, okay, nou, we zijn zeer benieuwd naar dit uh, plan. Mocht dit uh, uh, aflopen, kom dan even terug met uh, hoe het was. Ja. Want ik ben, uh, wij zijn wel zeer benieuwd hoe dat dan inderdaad gaat... als de mensen willen spelen met de vergog of met iets anders. Nou ja. ja, ik heb begrepen, we zijn er al nu al twee jaar mee bezig. Ik heb begrepen van Paul van der Plas dat er al verschillende kinderen zijn... die nu nog steeds op de muziekschool oh, zitten en studeren... Vanwege Stuk... het feit dat wij begonnen zijn met... Een stukje doel bereikt. Juist. En wat die kinderen ermee doen, moeten ze zelf weten. Ja, natuurlijk. Maar we geven het ze in ieder geval aan. Ja. Pete, dank voor beide toelichtingen. We zien elkaar morgen wel wandelend ja. op de markt. En de politiek houden we maar uh, aan andere mensen over. Dat hè? komt nog wel een keer, maar daar gaan ja. wij niet aan. Oké. Okay. Dank je wel. Oké. Okay. Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM, FM. Voor het tweede onderwerp is uh, aangeschoven de heer Drommel... Sven Drommel van de VVD-fractievoorzitter, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, in 2022 was het Zandvoort Wereldorp. En in 2026 wordt het Trots op Zandvoort klaar voor de toekomst. Ben je Trots op Zandvoort? Ja, ik ben uiteraard uh, trots uh, op Zandvoort. En ik denk dat heel veel Zandvoorters uh, dat, uh, dat zijn. En ja, ook wel grappig natuurlijk dat je nu refereert naar de ja, titel van het uh, verkiezingsprogramma. En uh, destijds hebben we echt ja, gebrainstormd. Wat zou echt een, uh, een mooie, uh, mooie titel zijn waarmee we uh, de verkiezingen kunnen bestormen. En hoe het nu ging, dat was eigenlijk uh, heel anders. Uh, want onze uh, ja, trekker van het uh, verkiezingsprogramma, dat is... Uh, Lars Carré. En die heeft meerdere sessies ook uh, georganiseerd. Um, om in ieder geval ook input uh, op te halen. En ja, toen ha hadden we het gewoon over ja, bepaalde zaken in Zandvoort. Hoe dat, uh, hoe dat gaat. En ook al uh, bepaalde uh, dingen die al opgeschreven waren in het uh, verkiezingsprogramma. En ja, eigenlijk gaandeweg dat gesprek. noteerde die af en toe dingen die, uh, wat ge wat die gezegd werden door, uh, door de aanwezigen. En dat zijn onder andere uh, deze twee zinnen. Trots op Zandvoort en klaar voor de toekomst. Dat is eigenlijk wel uh, ja, mooi ik, dat dat gewoon uh, ja, En ik kan ook niet aanwijzen wie dat gezegd heeft. Nee, maar Ik wil toch even, even terug naar uh, het begin. Want wij hebben uh, voordat je hier kwam zitten even wat afgesproken. Um, ik vind het heel vroeg om nu al het verkiezingsprogramma uit te pluizen. Want het is pas in volgend jaar uh, maart. Dus mijn voorstel was om het dan in januari, februari in de hele sessie... waarbij alle partijen nog een keer langskomen om dat een beetje uh, dieper uit te spitten... Daar ben je het mee eens? Daar ben ik um. het zeker mee eens, ja. Aan de andere kant is natuurlijk de vraag... waarom zou je er zo vroeg bij? Is dit aandachttrekkerij voor de landelijke visie? Nee, dat is absoluut geen uh, aandachttrekkerij. En dat is gewoon een uh, toevalligheid. Uh, want de landelijke verkiezingen... Die hebben zich niet uh, laten plannen. Uh, want dat komt natuurlijk omdat uh, het uh, kabinet is uh, gevallen. En niet zozeer dat er, uh, dat er vier jaar is uh, verstreken. En eigenlijk... Um, ja, omdat wij uh, ook deel uitmaken van een uh, landelijke partij... hebben wij ook een, een heel uh, ja, reglement waarin, waaraan we ons uh, moeten houden. En daarin staan ook procedures uh, voorgeschreven. Ja, en de toevalligheid uh, leert dat uh, wij daardoor op dit moment... al het verkiezingsprogramma moeten vaststellen. Er zit wel enigszins flexibiliteit in. En het is uh, wellicht wat, uh, wat vroeg, maar we konden het in ieder geval... Uh, niet timen. En voor ons is het op zich ook wel heel erg uh, handig. Want we hebben nu al uh, het verkiezingsprogramma opgesteld. Nou, we hebben ook nog uh, een aantal raadsvergaderingen. En juist ook met uh, ja, dit aangescherpte en nieuw, vernieuwde verkiezingsprogramma. we mm -hmm. zijn toch uh, vier jaar verder. Ja, dat helpt uh, ons natuurlijk ook bij de voorbereidingen van uh, de debatten en de ja, overleggen met de andere partijen. Ja, uh, dat protocol uh, hebben jullie dan wel heel vroeg opgevat... want ik heb uh, gezocht naar andere uh, VVD-partijprogramma's... maar jullie zijn de enige in heel Nederland. Ja, ik hou me hoofdzakelijk het meest uh, bezig met, uh, met Zandvoort. En we hebben er met Zandvoort ook een uh, lokaal netwerk... met uh, andere uh, ja, gemeentes uh, waar de VVD aan, uh, ook aanwezig is. Mm -hmm. En ja, dat bestuur heeft dat uh, op die manier uh, ja, voorgeschreven. Eh, prima. Ja, daar dus we kunnen we heel u... ingewikkeld over doen. Nee, maar, nee, maar zo nee, is het, nee, plan, nee. Ja. Het, ligt er, het ligt er. Dat klopt. Hebben jullie dit helemaal zelf geschreven? Want in hetzelfde protocol staan namelijk een paar hartstikke mooie volzinnen... die vier jaar geleden gewoon gebruikt werden. Ja, ik weet wel dat wij uh, niet heel erg staan te springen altijd op, uh, op de volzinnen. En degene die de pen voert... Kijk, zo'n verkiezingsprogramma maak je natuurlijk uiteindelijk uh, met elkaar. Maar het komt er wel altijd op neer dat één iemand die eigenlijk zijn hand heeft... Uh, Opgestoken om het te trekken. Ja, in de avonduren ook nog uh, de zinnen zitten ja, ja. te formuleren en te bijschaven. dat was uh, uh, Lars Karin. Dat heeft hij ook ongelooflijk uh, goed gedaan. En hem uh, kennende, zeker ook als ik zo zie de afgelopen periode. Um, ja, is hij wel uh, eigenwijs. En neemt hij ook niet uh, <laughs> ja, makkelijk de zinnen van, uh, van uh, de VVD Landelijk over. Ja, waar ik op doe, ik weet niet of je dat uh, misschien uh, door hebt. Uh, ben, maar dat zijn natuurlijk uh, de ja, btw-verhogingen die in het uh, vooruitzicht uh, waren. We hebben maar daar ja. eigenlijk ook ongelooflijk tegen uh, geageerd. Het is Op alleen een, jammer dat de ondernemerspartij ermee akkoord gaat. Ook een brief uh, gestuurd ja. naar, uh, naar, uh, naar, onder andere naar Den Haag. We hebben vervolgens, heeft uh, uh, Lars toen een uh, amendement ingediend... bij uh, de provincie Noord-Holland uh, van de VVD. Dat werd toen unaniem aangenomen... Dus wij dachten kat in, kat in het bakkie, strik eromheen en uh, door naar, Klaar. De, precies, door naar uh, de landelijke bijeenkomst. Maar dat bleek toch iets uh, ingewikkelder te zijn dan we hadden voorzien. Um, en helaas heeft het uh, amendement het niet uh, gehaald. Dat was ongeveer een derde voor en twee derde tegen. Maar wij houden niet op. En we hebben afgelopen tijd ook uh, gesprekken gehad met verschillende uh, kamerleden. Dus ja, die strijd is nog niet uh, gestreden wat uiteindelijk, uiteindelijk moet het nog door de Kamer. Maar wat ik in het begin al zei, het is natuurlijk de, de, de partij van ondernemers. En de grootste schade wordt nu toegebracht bij ondernemers. Ik uh, <hijs> heb al stukken gelezen in de krant over uh, hoteliers die het zwaar gaan krijgen en dat soort dingen. En daar kun je als landelijke, als, als uh, lokale natuurlijk niet veel mee doen. Ja, ik, ik kan er natuurlijk hele verhalen over houden, maar... Ik ben, ben, uh, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben Sven, de fractievoorzitter van de Zandvoortse VVD. En wij zouden altijd vanuit dat oogpunt uh, de belangen vertegenwoordigen. Ja. We hebben wel lijntjes uh, met de landelijke partij, maar het is absoluut niet, uh, niet hetzelfde. En daar kun je ook uh, in afwijken en dat is denk ik ook heel gezond. Zeker ook omdat wij natuurlijk veel beter zicht hebben ook op de Zandvoortse belangen. Al helemaal als het gaat om uh, toerisme. Nou, er is natuurlijk niks mis mee dat je verbonden bent aan een... Uh landelijke partij, maar de, je, je gaat nu voor de gemeenteraadskiezing van Zandvoort. Dus je moet die uh, binding met Zandvoort waarmaken. En daar gaat het natuurlijk om. Um, ik heb toch nog wel wat uitgespit. Hè? Uh, even kijken. Nou, Wie hebt het geschreven, dat is lastig geweest. Dat was mijn vraag dat, eigenlijk over de, dat, dat ik... Dit had een keel... heel klein beetje over, over een... Uh horingen over het Nee, hoor, nee, nee, nee, nee, nee. maar ik, ik ben benieuwd. Nee, ik, ben benieuwd. Nee, ik, ik heb uh, een paar dingen eruit gehaald en uh, daarom wilde ik het ook voorstellen... om het gewoon in de echte verkiezingstijd een keer goed door te nemen. Mm -hmm. Kijk, uh, Ik zie een heleboel uh, mooie dingen en bijvoorbeeld uh, de, de eerste... ruimte voor ondernemers en bruisende economie, wij zetten ons in. Wij willen een visie, wij stimuleren dat. Komt er ook nog een aanhangsel hoe je dat gaat doen... Ja, dat is eigenlijk een lopend proces als het bijvoorbeeld gaat om het ondernemersconvenant, wat er nu weer is. En eigenlijk ook, ja, Lars, Lars Carré heeft ondernemers ook in zijn portefeuille zitten en dat is eigenlijk een ja, ongoing proces. En daar wordt ongelooflijk goed werk geleverd en dat hoor je eigenlijk ook terug van, van de ondernemers. En we hebben het nu over het verkiezingsprogramma. Uh, maar men is eigenlijk uh, ja, zo blij... ook met de samenwerking met het uh, college. Dat men dacht van... Ja, hoe kunnen we de VVD uh, ook extra steunen? Um, dus wellicht dat we bij het uh, ja, vaststellen van, uh, van de lijst... daar ook uh, op te konden, kunnen terugblikken. Uh, hoe bedoel je met vaststellen van de lijst? Ja, Op een gegeven moment hebben we natuurlijk ook uh, de verkiezingslijst. We hebben nu het uh, programma. En straks ja. hebben we de lijst met, uh, met uh, ja, de personen die in ieder geval... Ja, of in de raad willen of in ieder geval um, graag willen laten zien ja, dat ze achter ons programma uh, gaan. Ja, en de wijze goed. waarop we ons hebben ingezet de uh, afgelopen vier jaar. Um, ja, en daar staan ook uh, ondernemers op. Ja, ik, die staan allemaal onderin. Ja, dat zijn degenen die hebben bijgedragen ja, aan het uh, verkiezings Maar jullie tot... lijst is, uh, is gereed. Die wordt binnenkort wel gepubliceerd dan. Die wordt in de eerste helft van november vastgesteld. Okay. Ja, we hebben. Nee, nee. Al, al, kijk, ja. we gaan, dan gaan we weer met die, met die protocol. Nee, het protocol is klaar. Ja. Als dat in november moet gebeuren, dan verwachten wij in november een keurig lijstje met, uh, uh, met kandidaten. En daar gaan we het dan in januari, februari nog eens een keer over hebben. Um, er staat in het voorwoord dat jullie het een en ander bereikt hebben. Samen hebben we hard gewerkt aan het realiseren van onze ambities. Stappen gezet op zand, voor toekomstbestendig gemaakt. Wat hebben jullie als VVD eigenlijk bereikt afgelopen vier jaar? Ja, wat we eigenlijk uh, hebben gedaan, en dat is een beetje hoe ik het uh, de afgelopen tijd vooral heb gezien. Je kan wel in je eentje een bepaald uh, plan hebben, maar dat is eigenlijk helemaal niks waard. Want je zit met meerdere raadsleden in zo'n raad. En je moet toch voldoende draag, draagvlakken creëren of vinden met elkaar. En waar wij eigenlijk naar hebben gezocht, is continu niet per se het perfecte plan zoals wij dat helemaal zouden willen... met alle toeters en bellen. Want dat is eigenlijk uh, ja, onmogelijk... omdat je toch altijd dat compromis uh, op moet zoeken. Ja. Maar juist iets waar we ons ja, in voldoende mate tevreden in kunnen, kunnen zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om uh, de stappen die we de hele tijd blijven maken... bij de curie Curie-Dex. ook al is dat een langlopend dossier... uiteindelijk de aanhouder wint... en elke keer dat stapje brengt ons straks uh, dichter bij de realisatie... En waar ik ook ongelooflijk trots op ben, is dat we, nou, ik denk wel, na 30 jaar eindelijk weer een stap hebben kunnen zetten op het Badhuisplein. Ja, juist bij dat soort grote ontwikkelingen, daar vindt iedereen uiteraard uh, wat van. En we hebben toch, denk ik, met, met heel veel uh, partijen in de raad de gemeenschappelijke deler weten op te zoeken. Om in ieder geval dat project weer een stap verder uh, te brengen. En dan kan je wel zeggen, ja, er is nog niet gerealiseerd. Maar je kan niet in één keer van de kelder naar de zolder springen, om het zo maar te zeggen. En juist elk stapje, als we dat gewoon blijven volhouden... als we dan bijvoorbeeld uh, naar verloop van volgende periode weer achterom kijken... ja, dan hebben we denk ik heel veel bereikt. Ja, dat is mooi, uh, mooi gezegd en er zijn inderdaad al een paar stapjes gezet. Maar dan kom ik even terug, wat ook in jullie partijprogramma staat... Uh, over het, uh, het Gasthuisplein en, of over het Raadhuisplein. Dat is een lopende zaak van 2017... Ja, ik weet in ieder geval, dan ben ik even in mijn geheugen aan het graven... maar we hebben een keer een, een, een raadstuk gehad over, het, over de pleinenstudie. En eigenlijk in de raad is er heel vaak in discussie... plannen zijn niet concreet genoeg of plannen zijn te concreet. Ik kan je heel goed voorstellen dat als een plan al heel concreet is en is uitgewerkt... Is dat een collegeplan wat jullie niet volledig vinden? Nou, we vinden. het was destijds niet dat het uh, niet volledig was... Het was juist dat het een bepaalde uh, richting inging... Okay. die wellicht niet matchte met de, de behoeftes. Want juist voor al die pleinen... we hebben het net in ieder geval bij de, uh, bij, bij de spreker ook uh, beter gehoord... inventariseer eerst welke behoefte er is. Nou, bijvoorbeeld op het uh, nou ja, willen we wellicht... Hoe um, heet het ook weer? De muziek... Het uh... <laughs> muziekpafiljoon, ja. Het muziekpafiljoon. Papagaaikooi mag je ja. zeggen. Ja, dat, precies. Er worden heel veel termen. Maar houden we het netjes houden. De, wellicht blijkt, de, ja, ja, ja, ja. blijkt dat we een muziekpaviljoen uh, meer willen inzetten. Ja, dan moeten we uh, daar iets mee doen. En er zijn in ieder geval altijd ja. heel veel, uh, heel veel uh, wensen. Ja, breng dat die eerst in kaart en probeer dan goed invulling te geven. Dat klopt. Maar dan wordt er dus een kleine visie uh, voorgesteld, die wordt van tafel geveegd, um, omdat het totaalplaatje moet worden. En in jullie programma staat er nu twee pleinen uitgesplitst. En eigenlijk is dat natuurlijk wel de slimmere methode. Pak een plein, maak een plein mooi, pak het volgende plein. Is dat niet handiger dan? Ja, wat, wat vaak zo is, is dat je beter uh, natuurlijk projecten kan aanpakken in behapbare brokken. Ja. Um, dus dat is zeker uh, een optie. Alleen wat natuurlijk wel zo is, als we het weer, weer gaan hebben bijvoorbeeld over het uh, muziekpaviljoen... Uh, stel, ja, die staat op dat plein, dus je pakt dat uh, plein aan. Stel dat de wens is dat die uh, naar een ander plein uh, kan gaan... ...ik noem maar even wat... Ja, ...dan is het wel handig dat je ook uh, de visie voor dat andere plein uh, meeneemt. Eens. Dus in, in die zin snap ik dat je eerst hoog over uh, moet weten wat je waar wil hebben... ...en dan moet je eigenlijk ja, op projectmatige uh, wijze... Plein per plein aanpakken. Ja, nou, dat, dat Eigenlijk ben ik, van, uh, van grof uh, naar fijn. Dat ben, ik, dat ben ik wel met je eens. Alleen als je dan een kleine studie wil maken over alle pleinen in Zandvoort, dan ga je een beetje uh, naar buiten. Jullie brengen het er terug met twee pleinen. He, dus dat is al uh, een dingetje wat waarschijnlijk gaat gebeuren. Um, ik lees ook een aantal dingen over handhaving. Mm -hmm. Handhavers moeten zichtbaar worden, handhavers uh, uh, uh, moeten uh, meer mogelijkheden krijgen. Dat lees ik ongeveer elke vier jaar. Ja, maar daar zijn we als Zandvoort ook uh, heel hard mee bezig. Uh, kijk, je moet je goed voorstellen dat er steeds meer taken... ook op het bordje van uh, de handhaving uh, terechtkomen. Um, ja, en dat is gewoon echt een, uh, echt een feit. Uh, en we hebben bijvoorbeeld in Zandvoort de proef gehad uh, met, de, met de wapenstok. Ja. Uh, zeker ook omdat ja, een handhaver die komt uh, tegenwoordig vaker in een situatie... die gewoon lastig te overzien is... En juist zo'n middel, niet omdat die ingezet hoeft te worden... maar dat heeft ook gewoon een preventieve werking. Als je met die gordel heeft, met die wapenstok... ja, dat straalt toch wat meer uit... dan dat er alleen een, een walkie-talkie bij wijze van spreken ja, aan de gordel hangt. Uh, dus dat soort ja, stappen moeten we gewoon uh, blijven zetten. En kijk, het lastige is uh, met Zandvoort... dat we een dorp zijn van uh, 17.000 uh, inwoners. Maar in de zomer hebben we zo ongelooflijk veel uh, bezoekers ook over de vloer... Ja, in principe is die capaciteit ook voor de handhaving en uh, politie... en de budgetten die we daarvoor krijgen daar niet op uh, uitgelegd. Dus daarvoor je... zijn we ook uh, naar slimme ideeën aan het zoeken. En dat gebeurt nu ook al bijvoorbeeld. Dat als heel veel mensen bij wijze van spreken... vanuit Haarlemmermeer uh, naar Zandvoort trekken... of vanuit Amsterdam naar Zandvoort... Ja, dat je dan bijvoorbeeld ook uh, die wijkagent van die locatie... Ja, dat, dat is een, uh, een oud-Nik uh, plan plan heeft dat uh, verzonnen... Uh, dus daar moeten we gewoon op doorborduren. Maar waar het, waar het natuurlijk om gaat... is uh, gaat de VVD zich inzetten... bijvoorbeeld voor meer capaciteit handhaving? Ja, daar hebben we tijdens uh, eerdere begrotingen... ook al uh, voor gepraat. Ja, het kost geld. En kost, uh, dat kost geld. Um, maar het is natuurlijk niet alleen een uh, kostenplaatje. Want eigenlijk de grootste ja, drijfveer of inkomstenbron... ook van, uh, van Zandvoort als gemeente... als je kijkt naar, kijk naar uh, de banen die we hier, we hier hebben... dat is juist de uh, toerisme... En dat stukje handhaving, ja, dat zorgt wel ook voor de ja, aantrekkelijkheid van Zandvoort. Om ook de, de zaken op rolletjes te laten lopen. Um, dus het is in die zin wel een kostenplaatje. Maar het zorgt er wel voor dat je als Zandvoort een aantrekkelijke badplaats blijft. Ja. Dus je kan het ook zien als een uh, ja. investering die zich dan vanuit het toerisme ook uh, terugverdient. Nou, dan zien we de VVD-plannen met, uh, met verven tegemoet. Um, je wilt het ook hebben over activiteiten. Wat, wat doelde je toen op? Nou, ik heb het natuurlijk altijd graag uh, over de actualiteiten. Zeker ook omdat... Uh, nou, we, hebben een, we hebben nog een minuut of drie, vier. Reflecteren op de zaken ook uh, soms nieuwe inzichten geeft. Um, maar de laatste um, ja, geme ge uh, gemeenteraad ging natuurlijk over het uh, GVVP. Ja. Het gemeentelijke verkeers- mm. en verkeersverkeer. Daar komt de wethouder zo over. <laughs> Vertel. Ja, dat is eigenlijk uh, een plan. Kijk, en hier krijg je weer uh, die, die, die, die tweesplitsing. Op hoofdlijnen, dus niet heel erg uh, gedetailleerd, was in ieder geval uh, de insteek over hoe we Zandvoort bereikbaar kunnen houden. Um, want, dat heb ik ook aangegeven in uh, mijn betoog, dat het drukker gaat worden in Zandvoort, dat is een gegeven. Want we willen meer woningen bouwen, uh, tevens komen er in deze regio uh, meer mensen wonen. Dus ook meer bezoekers in Zandvoort. En dan heb ik het niet over uh, Duitse toeristen, maar de meeste bezoekers in Zandvoort... Ja, dat zijn gewoon onze buren. Mensen uit Haarlem, het ja. heenstede Bloemdaal, Amsterdam. Ja, en die gaan komen. En als we dat in ieder geval... Ja, willen beheersen en zo het ook... Uh, leefbaar en aantrekkelijk willen houden. Gewoon ook voor de inwoners en voor diezelfde bezoekers. ja Dan moet je wel anticiperen... op die uh, extra vervoerstromen. Ja, ja. En daar ging dit, uh, dit stuk... Uh, in ieder geval over. En wij vonden het... Uh, ja, dermate belangrijk, zoals ik net ook al aangaf... in mijn uh, inleiding. Mm -hmm. ja Dat ik... Uh, het uh, ja, zonde vond dat het destijds niet besluitrijp uh, is verklaard. Uh, want dat klinkt voor mij als dat het in de schredder gaat... en dat we wellicht weer uh, tegen jaren moeten wachten. Nou, en dat verwijt hoor ik al vaak uh, genoeg. Net ook uh, van u. Uh, dus hebben wij in ieder geval uh, gepoogd... en dat is uh, succesvol geweest... om met de motie de belangrijkste aandachtspunten aan te stippen. En ook te aan te geven waar, welke gevoeligheden er nou in zitten... Mm -hmm. als het gaat om... Uh, de 30 kilometer per uur. En als het gaat om het uh, voorrangsplein bij de Shell. nou Daarvan hebben wij gezegd... het voorrangsplein van de Shell heeft dermate geen draagvlak. Dat dat eruit moet. Het lijkt net als we bouwen zijn nou. al. En die... Zou <laughs> ik er zo meteen even langs moeten fietsen, je, om. En over die uh, 30 kilometer per uur... Ja. Ja, dat gaat zo erg alle zandworters aan. Da dus daarvan hebben wij gezegd... leg die vraag dan ook uh, bij de zandworters... bij alle belanghebbenden. Niet alleen degenen die aan die weg wonen... maar ook aan diegenen die van de weg gebruik maken. Zodat je dan een goed een goed beeld hebt, in ieder geval onderbouwd. Eigenlijk, eigenlijk komt er nog een stukje participatie bij. Daar komt het in ieder geval uh, wel op neer. En wat ook wel belangrijk is om te zeggen... is dat dit uh, ja, een kaderstellend document is. Dus in hoofdlijnen hoe we over de zaken denken. Maar als daadwerkelijk een maatregel ook uh, uitgewerkt gaat worden... en wordt uh, uitgevoerd, dus als er echt iets gaat veranderen... Ja, dan hebben we ook weer gewoon de reguliere participatie. Wat dan voor sommige dingen die niet heel ingrijpend zijn... alleen informeren is... Ja, dingen die wel een grote impact hebben, ja, daar kunnen mensen ook uh, hun mening geven. En daar wordt dan gekeken naar wat dan de, de, belang, de beste oplossing ja, is. Ja, ja, ja. Af, een beetje afsluitend, uh, um, dat was wel uh, de, de, de hoofdreden van een aantal insprekers geen participatie. Dus dat wordt nu weer een beetje uh, bijgetrokken, zal ik maar zeggen. Uh, als laatste vraag, wat vond, wat vond je van het debat over het GVVP? Ja, iedereen heeft zijn eigen stijl in het uh, debat. De ene gaat er wat feller uh, in en de andere wat uh, constructiever. Um, maar zelf vind ik een debat, ja, het is zoals het is. En ik vind er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Waar het mij vooral om gaat, is wat het resultaat daarvan is. Nou ja, en dat is dat straks het GVVP uh, verbeterd weer op de agenda komt. Oké, okay, niks, niks nieuws, uit. gewoon een verbeterd plan. Helder. Dat is dus een, is dus een, een nieuw verbeteringsplan. Ah, ja, okay, ja, ja, ja. Is dus nieuw. Ja, okay. Maar de basis is in ieder geval al geweest. Basis... En op die pijnpunten, ja, daar wordt nu hard aan gewerkt. Okay, nou. Dan gaat geloof ik de wethouder straks... Uh, Met de rommel, we terug. hebben een stukje uh, uh, partijprogramma gehad. We hebben een stukje actualiteiten gehad. Dank voor de komst. En uh, beloofd is beloofd. We spitten het hele programma nog een keer uit uh, in januari, februari. Dankjewel. Ik kom graag nog een keer terug. Dankjewel. Stand. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. En na de VVD gaan wij uh, terug naar de Classic, want uh, Peter heeft al wat over Classic Express gesproken. Willem Stroman staat hier uh, zit hier ja. over uh, Classic concert van morgen. Ja. Jaarlijks terugkerend hoogtepunt mag ik nou, wel zeggen. Ja, absoluut een hoogtepunt. Een van de vele hoogtepunten van ons bestaan. Maar dat is hier dus de laureaten van het prinses Christina Concours. Absoluut. Wanneer wordt dat concours eigenlijk gehouden? Nou, dat concours, dat, dat... dat verschillende van deze wedstrijden... ...vinden zich plaats over het gehele jaar heen. En daar komen laureaten uit? Dus daar de... komen laureaten uit. En, en zijn dat er veel? Nou, in dit geval, wij hebben er dus drie. Ja, maar landelijk gezien? Landelijk zullen het er meer zijn. Hoeveel weet ik dan ook toevallig niet? Nee, oké. Okay, maar... maar er zullen meerdere, meerdere ja, ja, ja. zijn. Ja, zeker. Dan... Ja, er is natuurlijk altijd maar één echt die de echte laureaat is. Dat is degene die daarvoor gekozen wordt. Dus ja, in dit de... geval zijn het er drie. Er zijn drie gekozen als winnaar? Ja. ja. Als groep? Als, nee, als drie uh, muzici zijn er dus gewonnen. de drie individuele. Ja, drie individuele. Nou, die hebben jullie weten te strikken? Ja, hebben ze weten te strikken. En, uh, Vertel die... eens wie en wat. Nou ja, zeker. Akari Bastiaans. Dat is echt een totaal... een complete... Uh, concertpianiste. Alles erop en eraan. Alleen ze is twaalf jaar. <lacht> Wondertje. Het is, het is onvoorstelbaar. Ja, ja, ja, ja. We hebben ook over dat ze als vijfjarige... Al, ze komt uit België... als vijfjarige al piano speelde. Vanaf zes jaar oud al... Uh, Piano Concours won, zowel in België als in Enschede, als hier nu met dit uh, concours. Dus, ja, het, bijzonder. Dat is iemand die is gewoon in feite, denk ik, dan noem ik dat, een gearriveerde pianiste. En wat ik aan haar ook erg leuk vind, dat ze met haar programmering... Uh, we hebben natuurlijk de bekende Chopin en uh, Liszt en alles... maar dat ze ook gekozen heeft voor een stuk van uh, Bela Bartok... En Béla Bartok, dat heeft zij zelf gekozen? Dat zij kiest zelf ja. de dingen die zij speelt. Dat zijn geen makkelijke dingen. Nou ja, het interessante vind ik van Belle Bartok... Kijk, iedereen kent natuurlijk Igor Stravinsky... als de grootste componist van de 20e eeuw. Maar Belle Bartok zat daar niet onder. Nee. Alleen met dat verschil... Dat, <lacht> uh, uh, Stravinsky was een man die midden in de wereld stond... als een soort filmster overal optrad. En Bartok die deed dat niet. Hij zat gewoon thuis, was gewoon heel hard aan het werk. En ze speelt dus morgen dus een, uh, een, een suite. En die is dus morgen dus 90 jaar oud. Dus het is onvoorstelbaar als je de, de frisheid en de, de ja, van een stuk hoort. En dan denk je, ja, het is gecomponeerd in 1916. Hè? Ja, ja. ja, dat is heel bijzonder. Maar blijkbaar trekt het haar toch aan om het te spelen. Ja, zeker. En zij is dan iemand die, uh, die de uitdaging uh, uitgaat inderdaad. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uh, Oliveur Kemmler... Dat is een, een zanger. Hmm. En Olivier, hij is dus... Als, als jongetje heeft hij altijd als uh, sopraan... In diverse koren in Noord-Nederland. Je hebt het Roder Jongenskoor. En dat is een beroemd koor. Want er komen heel veel mensen die later echt een beroepsmuzikus worden. Die zijn als kind begonnen in dat koor ooit. Wat wij vroeger in het Haarlemse Jongenskoor van de kathedraal ook hadden. Maar in het Roder Jongenskoor, dat is... Nou, zegt tien jaar geleden opgericht. Top. En dat is een top, ja. En hij, dit, uh, deze alle heeft dus als uh, jongenssopraan naar jaren gezongen. Als zevenjarige is hij ooit begonnen. Hij is nu 22. En ja, bij de stem krijg je op een gegeven moment dus de stembreuk. Dus van uh, Sopraan is hij dus nu uh, tenor. En ja, is ook niet voor een kleintje vervaard. Want hij zingt behalve een aantal liederen ook... Uit de uh, Winterreizen van Schubert. een stuk een soort meesterstuk. Iedere zanger droomde van ooit iets uit de Winterreizen te zingen. En maar dan moet je dat ook wel goed kunnen zingen. Hij kan dat. Dus. Dat hebben we echt alle ja, vrouwen. Ja, ja. Je in. kan wel iets willen zingen. Maar. Ja, nee hoor, zonder meer. En, en dan hebben we dus uh, Jesse Wienke is piano. En ja, die is ook uh, 22 nu zo'n beetje. En het interessante is. Zij speelt geen solostukken, maar ze is dus professionele piano-begeleider van instrumentalisten. Wat mensen niet weten, is dat als je pianobegeleider wilt worden, je dus eerst een hele afgeronde opleiding tot concertpianist moet hebben. Omdat in heel veel van die uh, stukken. Er is dus de begeleiding is geen begeleiding, maar het is gewoon een dubbelstuk. Het is dus gewoon je eigen stuk. Het is gewoon voor piano en zang en die pianopartij is net zo ingewikkeld als dat je inderdaad de ballade van Chopin ja, speelt. Al is, ja, alleen. Ja, Nu doet er iemand mee. En nu moet je dus op iemand ingespeeld ja, ja, zijn. Ja, ja, ja, ja. En uh, dus die uh, eerste Winneke, die is dat dus. Heeft dus ook prijzen gewonnen de afgelopen jaren en uh, studeert, <coughs> studeert in Groningen piano en uh, Doet daarnaast ook, is heel interessant, klaversymbel en uh, fortepiano. En een fortepiano, ja, wat is dat nou toch weer? Een fortepiano is een voorloper van, uh, van, van de piano. We hadden dus, hmm. uh, ja, um, die fortepiano, dit zijn dus bijvoorbeeld Beethoven heeft eigenlijk de gewone moderne piano zoals wij hem kennen nooit gekend. Niet gekend. Hij speelde op, op fortepiano, op de voorlopers ervan. Dus tegenwoordig heb je ook steeds vaker... als mensen dus Beethoven op piano willen spelen... dat ze kijken of ze dat op een gereconstrueerde... Ja, maar dan zeggen zij die er nog. Ja, nee, nee, nee, Garikos, er, ja, ja, ja, Er zijn en, tegenwoordig en, instrumentbouwers die bouwen klaffensymbels. En die bouwen dus fortepiano's. Bouwen ze na. Die zo fantastisch zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja ja een originele vind je niet meer nee maar dat ja dat is logisch kijk maar je hebt als het, als het een piano is uit, uit 1800 is de zangbodem is verdroogd eh, de snaren zijn kapot is er, dus het wordt toch uiteindelijk wordt het een, vernieuwd, een reconstructie. een uh, vernieuwd instrument ja dus uh, ja Schubert uh, Donizetti en als <tie> als uh, liederen zeg maar en dan doen we dus de, ja, die winterreizen met uh, Jesse Wienke. En dan ja, de, de piano-solo-stukken met uh, Akari Bastiaans. Kortom, weer een uh, mooi programma voor uh, jullie ja. vrienden van uh, de Classic Concert. Ja. Ik wens je heel veel plezier, want we moeten eruit, anders worden we eruit gegooid. Helaas. Ja. Um, Anderhalf minuut, dus. Nog anderhalve minuut. Nog anderhalve minuut. Hoe laat gaat de kerk open? Ja, het is dus uh, morgenmiddag om drie uur en dan gaat de kerk om half drie open. Nou. En voor mij krijg je koffie gratis erbij. Deze keer gratis erbij. Nou, dat wordt een uh, leuke middag. Het ja. is altijd bij de laureaten uh, ja. goed bezocht. Ja. Dus ik wens jullie heel veel plezier. Zeker. En uh, we gaan zeker nog eens keer over Classic Express hebben, als het een beetje gelopen is. Ja, daar was ik van de week bij ook. Ja, leuk hè? Ja, dat was geweldig. Ja. Oké, okay. Willem dank en tot de volgende keer. Hey, alle goeds. Are warm. I, I left them here, I could have a storm. These are my salad days. Slowly be an eternal Just another play for today. Oh, but I'm